Van Eck met het NOS-journaal. De politie ziet door heel Nederland een sterke toename van het gebruik van zwaar vuurwerk als explosief. Alleen in Amsterdam werden dit jaar al meer dan 80 incidenten geregistreerd. Dat zei de politie in het tv-programma Opsporing verzocht. Het gaat bijvoorbeeld om illegale cobra's die een krachtige en harde explosie veroorzaken. De explosieven worden geregeld gebruikt door criminelen... bijvoorbeeld bij aanslagen op woningen en winkels. Maar ze worden ook ingezet bij plofkraken. Duizenden Soedanese zijn de straat opgegaan... om te demonstreren tegen de militaire staatsgreep een jaar geleden. Bij de protesten is volgens persbureau EP een demonstrant omgekomen... toen hij werd overreden door een voertuig van de veiligheidsdiensten. Ook werden demonstranten beschoten met traangas... Vorig jaar november zou er voor het eerst een burgerregering worden geïnstalleerd... na de val van dictator Omar al-Bashir in 2019. Maar een maand daarvoor pleegde het leger van Sudan een staatsgreep. Sindsdien zijn er wekelijks protesten. Mark van Bommel is maandagnacht in de garage van zijn huis in Antwerpen... ontsnapt aan een gewapende overval. De trainer van FC Antwerp zegt iemand te hebben gezien... die hem bedreigde met een pistool en een zaklamp... Daarop reed hij met zijn auto achteruit de garage uit... waarbij hij een andere auto raakte en het alarm afging. Daarna ging de overvaller vandoor. In het tv-programma Jinek heeft een klimaatactivist... zichzelf korte tijd vastgelijmd aan de talkshowtafel. Activist Jelle de Graaf was de gast in het programma... om te praten over manieren die klimaatactivisten gebruiken... om hun boodschap over te brengen. Vervolgens klom hij op tafel en lijmde zichzelf vast... Tijdens het reclameblok werd hij van de tafel verwijderd. Het weer, vannacht trekken wolkenvelden over en koelt het af naar een graad of 10. De komende dag geregeld zon en met 17 tot 20 graden is het vrij zacht voor de tijd van het jaar. De dagen daarna wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.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 ja jij, wordt voor mij, meisje pas maar op ey. Want jij, wordt voor mij, zeg je vriendje roep maar op We weten allebei, allebei, waar je hart voor klopt Jouw hart doet klop, klop, klopt voor mij Klopt, klopt, klopt klop voor mij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 Zie je niet dat jij hoort bij een man van mij Zo, Ja, ik heb je in mijn broekzak Wat jij wordt van mij En er is niks dat dat nog stop Ja, jij wordt voor mij, je pas maar op Wat hey. jij wordt voor mij Zeg je vriendje, op maar op We weten allebei, allebei Waar je hart voor klopt Jouw ja, hart doet klop. Klop, klop, klop voor mij. En het is me niet omgaat dat het einde van de laatste.